Goedemorgen. Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Hezbollah en Israël hebben elkaar opnieuw bestookt met luchtaanvallen. De terreurgroep uit Libanon heeft naar eigen zeggen tientallen raketten afgevuurd op een luchtmachtbasis in het noorden van Israël. Dat land zegt dat het er maar tien waren en dat ze bijna allemaal uit de lucht geschoten zijn. Het Israëlische leger zegt dat ze op grote schaal Hezbollah-doelen hebben aangevallen in het zuiden van Libanon. Vanwege de gevechten zijn alle scholen in het noorden van Israël vandaag dicht. Normaal zijn die op ...op zondag open. Bij een explosie in een kolenmijn in Iran... ...zijn minstens 30 mijnwerkers omgekomen. Ook liggen er 17 gewonden in het ziekenhuis... ...en worden er nog tientallen medewerkers vermist. Volgens Iraanse media was de explosie 250 meter onder de grond... en ...energie veroorzaakt door een gaslek. Een mislukte avond voor een autodief uit Amsterdam. Die probeerde in te breken in een auto, maar mensen zagen het gebeuren en spraken hem aan. De man besloot te vluchten door in het water te springen, maar uiteindelijk moesten de brandweer en de politie hem daar weer uithalen. En Levi Richters mag gaan vechten tegen Rico Verhoeven. en proberen de nieuwe Glory Kickbox kampioen te worden in het zwaargewicht. Hij won gisteravond met een technische knockout van Baram Rajab Dat Richters nu tegen Verhoeven mag gaan vechten om de titel. is een droom voor hem die uitkomt. Het for, for uh, is man. Ik heb het voor jaren gezegd. Dit is mijn dream. En ik ben there, man. Dus so ik denk dat het tijd is voor een nieuwe champion. Het gevecht tussen Levi-richters en Rico Verhoeven is op 7 december in Arnhem. Het wordt de twaalfde keer dat Verhoeven zijn kick kickbokstitel gaat verdedigen. Hij is al ruim tien jaar kampioen. Het weer dan een lekkere nazomerdag met weinig wind en veel zon. De temperatuur loopt al snel op naar maximaal 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, Zet FM luisteraars, goeiemorgen. We hebben uh,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 in feite zijn grote voorbeeld... meester was. Uh, Edler is... ook nog verschenen in films... als acteur, maar heeft een ander... leven geleid en niet zo nadrukkelijk... als... Uh, Toet Stielemans, maar... desalniettemin niet van een... minder niveau. We horen ook als bijzonder instrument... op het volgende stuk... Caravan... de celesta bespelen... Thank <music> you.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 Uh, op enig moment in 1954 was hij weer herboren uh, uh, en had hij de verslavingen achter zich gelaten. En toen heeft hij het prachtig opgenomen, uh, het stuk Weirdo. En we horen uh, Horace Silver op piano, Art Blakey op het slagwerk en Putty Heath op de bas. Allemaal jongens die hun vak zeer goed verstaan, zal ik maar zeggen.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 I die a little. Every time we say good. Uh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 square, she's withering there in basement air. She's fading, posed with or without her clothes. They say her turned-up nose it seems to please artistic people. Boobs, she's got plenty of those with second-hand clothes and nice long hair. Wij vampires lashed to the best. Got no future, but a rule on the past. Rose of Washington Square. Rose of Washington Square door het Engelse orkest Dick Sulthelter, de trompetist, en zijn medemusici. El Heert ligt nu op de draaitafel als uh, in, het, in het itempje Bijzondere Muzikanten. Die heeft... Uh,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 Dat is uh, tot de laatste toon zuiver gespeeld. Dan, uh, dat was alweer uh, een opname. Dizzy Gillespie met een prachtig einde. Ik ga het eerste uur beëindigen. En hoop dat jullie het uh, tweede uur er ook allemaal nog, aan, nog zijn aan het toestel gekluisterd. Uh, Duke Ellington, Johnny Hodges. Careless Love. Tot... Uh,